8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben hun bezoek aan Rusland afgerond... en daarmee is een einde gekomen aan het Nederland-Ruslandjaar. Iets na 7 uur vertrok het koningspaar vanuit Moskou... om terug te vliegen naar Nederland. Vanmiddag hebben de koning en koningin in het Tchaikovsky-conservatorium... nog een concert bijgewoond van het Koninklijk Concertgebouworkest. Bij dat bezoek zijn twee demonstranten gearresteerd. Ze riepen leuzen en gooiden een tomaat. Volgens omstanders verwezen de demonstranten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 Twee Russische cosmonauten hebben een ruimtewandeling gemaakt... met de Olympische toorts van de Winterspelen 2014. De toorts, die om veiligheidsredenen was gedoofd... arriveerde donderdag bij een Soyuz raket in het, in het internationale ruimtestation ISS. De twee cosmonauten verlieten het ruimtestation halverwege de middag. De mannen namen foto's van elkaar terwijl ze de toorts vasthielden... met de aardbol op de achtergrond. Daarna brachten ze hem weer naar binnen... voordat ze begonnen aan onderhoudswerkzaamheden aan het ruimtestation... Honderden koopjesjagers in Venezuela hebben vandaag geprofiteerd van forse prijsverlagingen op elektronica die zijn afgedwongen door president Maduro. Ze konden bij de grootste elektronica keten van het land onder meer flatscreens aanschaffen tegen wat de president noemde een eerlijke prijs. Om de prijsverlaging af te dwingen werd een onbekend aantal winkelmanagers opgepakt.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 Vanavond in Overspel. De heer Steenhouwer is van huis vertrokken en heeft gewoon niets meer van zich laten horen. Weet jij iets wat wij niet weten? Nee, schat. Met mij. Slecht nieuws. Er is iets gebeurd. Het is jullie vader, maar het is mijn mond niet meer. Ga toch terug naar die gevangenis van je waar je thuis hoort! De psychologische thriller Overspel. Vanavond tien over half tien bij De Vara op Nederland 1. Nogmaals, goedenavond. We maken het gebruikelijke rondje. Beginnen in de Gelderen Doom bij Richard van der Waarden. 18 minuten op de klok in Arnhem. 0-0 de stand. En FC Utrecht is alleen speler kwijtgeraakt. Een wissel moest er komen in de 12e minuut. Jacob Moulenga de Sambiaan heeft last gekregen van zijn hamstrings. Het is overigens niet de eerste keer dat hem dat overkomt. En hij moest dus in die 12e minuut al worden vervangen door Takaki. Kansen aan beide kanten. Het is een leuke wedstrijd. 0-0. En dan Almelo, tegen Groningen, Ronald van der Geer. Na 18 minuten is het nog altijd 0-0. De meest recente wapenveil is een schot voorlangs van Kierum Vanaf de linkerkant van het strafschopgebied. Net een aardige actie van Lintzen. Als hij tenminste de bal had aangenomen in het strafschopgebied had hij recht voor Bizot gegaan. Maar ging langs zijn voeten en dus is het hier nog altijd 0-0. 10 man van Roda tegen 11 man van de Goa Eagles. Rachman Niemeyer. En de wou Eagles staan met 4-1 voor. En dat allemaal na net een uurtje spelen in Kerkrade. Als Ahead er zin in blijft houden tegen de team van Roda... dan kan het zomaar 6 of 7-1 worden. En dan te bedenken dat Roda bij een overwinning... maar ja, dat gaat niet gebeuren. Zich aan kop of in ieder geval in de top van de Eredivisie had kunnen melden. En de late wedstrijd straks is ADO tegen Kambuur. En er wordt vanavond ook gekorfbald. OVVO tegen Koogstra-Dijk. Frank Wieluit. Ja, de korfbalweek is weer begonnen. En vooral VVO, op volharding volgt overwinning, is dat uh, niets minder dan dat helemaal 100% waar. Ze begonnen uitstekend in de wedstrijd tegen KZ. We zijn een paar minuten bezig, 2-0 voorsprong. Inmiddels door de potentiële landskampioen of landskampioenkandidaat kunnen we beter zeggen. Inmiddels weer om zeep geholpen. Het is 2-2 in de beginfase. En er is ook nog schaatsen. De duizendmeter bij de mannen had wat vertraging, maar is nu aan de laatste rit bezig. Sebastian Timmerman. Koeverwij in de voorlaatste rit zet 1 71 op de klokken. En Koeverwij is prima begonnen aan dit seizoen hoor. Want het is een dik persoonlijk record met zo'n anderhalve seconde. 1 en dus de gebalde vuist bij zijn coach Gerard Kemkers want hij is teruggekeerd bij de TVM-ploeg. Viel al op bij de Nederlandse afstandskampioenschappen... met de tweede plaats achter Kjeld Nuis op deze kilometer. Maar dat Koen dus in prima vorm is, dat bevestigt hij hier andermaal. Want het oude Nederlandse record reed hij bij die NK-afstand... en nu dus anderhalve seconde sneller. Het is niet genoeg om de leiding in handen te nemen op de kilometer... want die leiding is in handen van de Amerikaan Brian Hansen. viel ook al op bij de diverse testwedstrijden... die er gereden zijn bij de Amerikaanse kampioenschappen... Henson 1.07.64. Dus uh, is de barrière de marge naar de 1.60 wel ver buiten schot gebleven tot nu toe. 1.07.64 dus de, de uh, snelste tijd, 700ste. Daarachter Koen Verwij op de tweede plaats. We gaan kijken naar de laatste rit tussen Shawnee Davis en Kjeld Nuis. De Nederlandse kampioen dus Kjeld Nuis in de baan. Overigens reed Denis Kuzin de dus dezelfde tijd als Koen Verwij. Dus daar moeten de juryleden, de scheidsrechters nog even naar de duizendsten van een seconde gaan kijken wie er daadwerkelijk voorlopig tweede staat. Nu die laatste rit vertrokken met Kjeld Nuis dus in de binnenbaan. Die prachtige rit tegen niemand minder dan uh, Shawnee Davis Nuis ook prima begonnen aan dit uh, schaatsseizoen. Want hij werd dus Nederlands kampioen op deze afstand. En opent als snellere van de twee in 16.65. En daarmee is hij ook uh, sneller dan uh, de uh, man, dan bijvoorbeeld Brian Hansen En ook sneller dan uh, Koen Verweij. Na de tweede bocht heeft Kjeld Nuijs een meter of 7-8 voorsprong op Shawnee. Charlie Davis Die van de buitenbaan naar de binnenbaan gaat. De langere slag zoals we die gewend zijn bij de Amerikanen. En dan dat doorversnellen in de bocht. Dan gaat het ritme bij de Amerikanen omhoog. En komt hij ook in de richting van Kjeld Nuis toegekleden. Als we de laatste ronde ingaan En inderdaad was Johnny Davis een tiende van een seconde in deze ronde sneller dan Kjeld Nuis. Maar die heeft dadelijk het voordeel dat hij op de kruising naar de Amerikaan toe gaat En er zit niet veel tussen hoor. Het is maar een paar meter. En Nuis versnelt prima uit. Uit die buitenbocht in de richting van Davis. Die nog met een kleine voorsprong de laatste buitenbocht ingaat. En nu Kjeld in de binnenbocht. Moet dit uh, nummer, moet dit duel kunnen gaan winnen. Alhoewel Davis nog goed partij geeft aan de buiten in de buitenbaan. En Davis toch met de winst ervan doorgaat. En ook de winst op de eerste duizend meter van het seizoen in World Cup verband. Davis 1.07.46 is de snelste tijd. Kjeld Nuis 1.07.56. Hij wordt geklopt door Davis, maar wel een persoonlijk record voor Kjeld Eindigt dus op de tweede plaats. En Amerikaan Brian Hansen wordt derde op de eerste internationale duizend meter van dit seizoen. Gewonnen dus door Shorty Davis. Vitesse veel beter dan Utrecht, Richard van der made. Nou, veel beter niet. Vitesse is wel de betere ploeg. Domineert deze wedstrijd, heeft de controle en ook de beste kansen gekregen. 0-0 nog de stand in Arnhem. Drie kansen voor Vitesse. Twee voor Havenaar in de beginfase met een kopbal waarbij Ruiter met zijn rechterhand, terwijl hij eigenlijk al uit balans was, nog heel spectaculair, wist te redden. Even later was het de ridder aan de andere kant. Die strandde op Piet Veldhuizen. Vervolgens opnieuw Havenaar die de bal van Atsu kreeg. Eigenlijk ook oog in oog met Ruiter, de keeper van Utrecht. Maar de bal kwam net wat Achter het lichaam van de Japanse spits. Waardoor ook die kans verloren ging. En zojuist een prachtig, schitterend, keihard schot gezien van Renato Ibarra. Na een prima paas van Vajnovic. Maar uh, Ibarra die laat eigenlijk al anderhalf jaar bij Vitesse zien dat het niet echt een killer is. Hij mist de rust als hij eenmaal voor de goal komt. Is wel razendsnel en zeker belangrijk voor dit Vitesse. Dat ook nu weer de bal heeft op de helft van FC Utrecht. Paas nu naar de linkerkant. Daar staat Van Anolt in de 24 e minuut. Halverwege dus alweer van de eerste helft. Combinaties. ...met Atsu. Dan gaat Van Aanholt naar binnen. Komt T Tikaki naar de bal. Dan is het uh, Prupper. Prupper naar de rechterkant. Daar staat uh, Leerdam. Ook hij... Uh, ...meegekomen mee nu naar voren. Via Prupper gaat de bal laag over de grond. Naar uh, Piatson. Die is de bal dan even kwijt. Denkt Utrecht uh, aan een aanval te kunnen gaan bouwen. Dat is niet het geval. Want Leerdam staat daar nog altijd... ...en stoort goed. Utrecht komt er heel moeilijk uit. nu met een sliding. Vanaf de linkerkant... ...nee. De bal is over de lijn gegaan. En dus krijgen we een ingooi voor Vitesse. Dat beter speelt dan FC Utrecht. Maar nog geen doelpunt heeft gemaakt in deze wedstrijd in de Gelderdom. Ronald van der Geer bij Herakles Groningen. Ook nog geen goals na 24 minuten. Dus 0-0. Met dank ook aan Remco Pasveer. Magistrale redding van hem op een inzet van dichtbij van Sivkovic. Even kijken naar de actualiteit. Want Sivkovic wordt bijna weer gevonden in het strafstopgebied van Herakles. Wordt in eerste instantie door Streutker verdedigd. Maar niet goed genoeg. De Groningers houden balbezit met Kiedem aan de rechterkant. Bal terug naar Hiarije. Rechterpunt strafstopgebied steekt hem er dan in. In het strafstopgebied. Maar Davidson werkt weg. En dan zou er zoiets als een uitbraak kunnen komen van Herakles als Rienstra erin slaagt om Linzen aan de linkerkant weg te sturen. Dat lukt niet. Tamar Even terug naar een paar minuten geleden. En die redding dus van uh, Pasveer. Bal komt uh, via Kostic uh, voor, uh, voor de goal. Vanaf uh, de linkerkant wordt door Kierum. In eerste instantie wordt hij door hem gemist Pasveer. Door Kierum teruggebracht voor de goal. Dan staat Sivkovic eigenlijk vrij. Oog en oog met Pasveer. Maar als een kat werkelijk zweeft hij uh, richting de hoek. En nou, ik denk dat hij haast uh, gestrekt onder de lat hangt. Maar hij heeft hem wel te pakken. En uh, uiteindelijk daarna uh, een corner van uh, FC Groningen. Genomen door Kiedum vanaf de linkerkant. Die bal die zakt eigenlijk heel gek. En eens voor de voeten van Bottekin. Die helemaal vrijstraat op het uh, 5 meter gebied. Maar die bal uh, misschien ook wel door het gladde veld net niet goed raakt. En de bal gaat naast de goal van Herakles. Dat waren de momenten van FC Groningen. Daarvoor hebben we eigenlijk alleen maar momenten van de thuisclub kunnen turven. Dus wat dat betreft gaat het aardig op en neer. En gebeurt er wel het een en ander in het Polmanstadion na 25 minuten. Waar het als wel zijk en zijk nat is. Terege komt werkelijk met bakken naar beneden. Rosheuvel nu aan de rechterkant. Meter of tien over de middenlijn. Steekt uh, naar. Nou. Aardig door. Want het is één man kwijt. Vervolgens de voorzet vanaf de rechterkant in het strafstofgebied. Bottegui mis. Linzen ook mis. Dan wordt er uiteindelijk door Hiarie weggewerkt. En Bizot komt er nou allemaal maar eens uit. Uiteindelijk komt de bal bij de middenlijn terecht. Bij Sivkovic en Veldmaten. En Veldmaten is degene die hem dan over de zijlijn trapt. Maar Liesveld heeft iets anders gezien. Hij geeft een vrije trap aan Veldmaten. Omdat Sivkovic... Die jongeling van 17 jaar. 11 invalbeurten, 4 goals. Vorige week zijn eerste basisplaats. Geen doelpunt. En tot nu toe dus ook niet. Met dank. Of dankzij uh, eigenlijk Remco Pasveer met die voortreffelijke redding. Een uh, flink aantal minuten geleden. Hij heeft nu ook weer de bal De aanvoerder van uh, Herakles. Kijkt eens wat om zich heen. Rienstra komt uh, vanaf het middenveld uitzakken. Heeft de bal nu te pakken. Met Sherry in de buurt. Openen aan uh, de linkerkant. Daar staat Linse. te wachten. Neemt de bal goed mee. Met uh, de borst. Schudt daarmee uh, zijn directe tegenstander af. Speelt Bruns aan. En dan verprutst Bruns eigenlijk het balbezit. Ja, zo zijn er best aardige momenten te zien van. Uh, Herakles, maar tot hele uitgespeelde kansen leidt het niet. Ja, Herakles had misschien via een penalty gegeven... die had gegeven moeten worden door Liesveld... maar werd niet gegeven op voorsprong kunnen komen. Het is uh, niet gebeurd. Het is nog 0-0 in Amlo. Nou Heeft Go Eagles wel eens moeite om een voorsprong vast te houden? Erachter niet mee, vanavond niet. Nee hoor, vanavond is daar geen sprake van. Roda is totaal niet meer gevaarlijk. Helaas geldt dat bij die 4-1 stand na 70 minuten ook voor de Eagles. Nu Antonia weggestuurd, maar doorzien door gelegenheidslinkenverdediger Flederis. die misschien ook een aanval van de thuisploeg kan inleiden. Nee. Onze bal wordt onderschept door Friens. Een van de twee centrumverdedigers. Vervolgens Valkenburg bij de Eagles. Meter of drie voor de middenlijn. Dan vervolgens opnieuw Friens. Friens met Nemeth in de achtervolging. Kolder in de as van het veld. Goed gezien dat Houtkoop ruimte heeft op links. Goede voorzet. En het is opnieuw hangen. Daar gaat Kolder de lucht in. vriend's ook. Maar ze komen eigenlijk alle twee niet aan de bal. Omdat er wordt verdedigd door Kees Luiks. Wel een hoekschop voor de Go-Head Eagles. Die tegen tien tegenstanders dus spelen. Maar dat hadden er wat mij betreft al negen mogen zijn. Want bijna de derde rode kaart van dit seizoen voor Frank de Moege. Schmid heeft de bal. Sprint er naartoe. Nog op de helft van Roda. Hij speelt voor alle duidelijkheid bij Go-Head. En de Moege gaat ook op die bal af. Is te laat. En trapt dan gewoon die doke Schmid, de verdediger van de Eagles, hard onderuit. Vlak voor de de Goud. En uh, ja, daar komt hij met geel weg. Krijgt geel van Brahma de moesje. Had zijn derde rode kunnen zijn. Hoewel er eentje werd uh, kwijtgescholen. Die tegen Zwolle eerder dit seizoen. Terwijl de corner inmiddels genomen is. Zonder enige gevaar. Luiks helemaal aan de andere kant van het veld. De rechter bij de hoekvlag uh, opgepakt voor Roda. Maar Roda moet alweer in de achtervolging. Omdat uh, de Eagles de bal hebben met uh, Antonia. Wat speelt hij goed? Speelt nu als uh, oudspoetser. Even helemaal terug voor zijn eigen verdediging. Kan zich weer rechts in. Bij de Eagles gaan melden. Het gas is een klein beetje dicht gegaan bij de ploeg van Boy. En als er nog eentje bij gaat, en als ik goed gerekend heb dan. Zou dat betekenen dat de Eagles hier vandaag evenveel doelpunten maken in uitwedstrijden. Als dat ze tot nu toe in alle uitwedstrijden hiervoor hebben gedaan. Dat zou een prestatie van formaat zijn. En Roda is er klaar voor om geslacht te worden. Want niemand haalt zijn niveau. Job van der Linden, 5, 6 meter voor de middenlijn, Sinds kort weer terug in de basis. De Kaats met Kolder terug naar Van der Linden. En dan komt Komt de Turic de balles oppakken. Een wissel gezien overigens. Overgor op het middenveld eruit. Bij de ploeg van Boy. Bij de Eagles. En Lamboy voor hem in het veld gekomen. 4-1 hier. Risha van der Maden bij jou. al in deze wedstrijd. Vitesse FC Utrecht. Het is een uh, strafschop voor de thuisploeg. In de 30ste minuut. Hens is daaraan vooraf gegaan. Bij een inzet van uh, Piazon. En dan zie ik dat Herings daar uh, de boosdoener is. Uh, veel protesten richting Van Boekel. Dan komt er ook een uh, gele kaart nog voor dezelfde herings en gaat uh, de bal gewoon op de stip. Vitesse veel beter in deze fase van de wedstrijd dan uh, Utrecht. Veel kansen ook al gehad en het zou uh, verdiend zijn als de ploeg van uh, Peter Bos nu op uh, 1-0 zou komen. De administratie wordt nog even op orde gebracht door Van Boekel. Er zijn nog altijd uh, protesten van spelers van uh, FC Utrecht. Want uh, ja, ging die arm nu naar de bal of was het uh, gewoon echt uh, Hens wat... Uh... Het was het. Het is een beetje lastig te zien, ook in de herhaling. Maar Utrecht snapt er in elk geval helemaal niets van dat er hier een penalty wordt gegeven. Volgens mij ging heel duidelijk toch wel de hand uiteindelijk naar die bal toe. En dus moet je dan in het strafschopgebied zeker een strafschop geven. De penalty gaat genomen worden nu door Vitesse en het is 1-0. En de doelpuntenmaker is de kleine Gamees Atsu. Die voor het eerst een penalty mag nemen in dienst van de Arnhemse club. Het is verdiend, ik zei het al. Vitesse is de betere ploeg en komt dus door Atsu door 1-0. En dan gaan we naar het korte vallen. OVVO tegen Koogstaandijk, nee, Frank. Halverwege de eerste helft en OVVO is uitstekend begonnen. Stond 6-2 voor. Dat stond het heel erg lang voordat de KZ uiteindelijk via Stijn van de Vecht... Notabene ex-OVVO, tegenwoordig dus KZ uh, ja, de, de, het moment doorbrak waarop uiteindelijk weer eens een keertje gescoord ging worden. En KZ dus niet zo goed begonnen aan deze wedstrijd, terwijl het toch een van de betere selecties heeft. Van uh, Nederland. Dat is juist het probleem. Het heeft wel een van de betere selecties. Maar uh, drie normaal gesproken heren die in de basis beginnen. zijn allemaal uh, geblesseerd. Erik de Vries, een international. heeft zijn uh, kruisband gescheurd in zijn knie. voor de tweede keer in, uh, in een anderhalf jaar tijd. Dus uh, dat is enorm uh, vervelend. Dat is afgelopen weken gebeurd. Tim Bakker, ook een international. is door zijn enkel gegaan. En André Kuipers is al een jaar geblesseerd. Ook aan uh, zijn knie. Nou, dan laat je toch wel een aardige veer als uh, en dat zie je in die wedstrijd tegen OVVO. Dat uh, onbevangen is begonnen. En als het al nerveus was bij de terugkeer in uh, de Korvenvalliek. Het is vier jaar geleden dat het daarin voor het laatst actief is geweest. Dan uh, is dat nu toch wel zo'n beetje weg. Hoewel het al een tijdje niet meer gescoord heeft. Daar kan nu verandering in komen. Zeker nog dat gebeurt ook. Sucilla de Klein. Haar kansje onder de korf keurig aangegeven door Anouk Haars, een van de jonge talenten uit Maarse. En zij is 18 jaar, heel erg groot en bijzonder vaardig, technisch uitstekend. En zij zou wel eens een van de verrassingen van dit jaar kunnen zijn. En dat zou OVVO flink kunnen helpen. Een kleine 12 minuten nog in de eerste helft. En OVVO leidt 7-4. We gaan naar hierdagles FC Groningen. Ronald van der Geer, is het al bedoeld? Nee, droog wordt het niet meer volgens mij vanavond. Het is nog altijd 0-0. Met bakken uh, komt het naar beneden in, in Almelo. Ja, dat uh, is toch van invloed op het speld. Het kunstgrasveld is uh, glad. Er schieten veel ballen door. Er gebeuren dus uh, veel dingen eigenlijk uh, onverwacht. Uh, Groningen mag nu een corner gaan nemen bij die 0-0. Stand na 32 minuten. Dat is al uh, de vierde van deze wedstrijd. Dat uh, wordt altijd gedaan. Corners nemen door uh, Kierum. Eén keer was uh, Groningen uit zijn corner er heel dichtbij. Toen die bal eigenlijk in het 5-meter gebied naar de grond ging, en daar Bottegien hing. Of lag. En, en ook van die bal had kunnen toucheren. Hem ook wel toucheren, maar verkeerd. De bal ging aan de verkeerde kant van de paal. Nu Pasveer, die opgesloten staat. Er dus ook niet aankomt. Maar Veldmaten kan de bal uit de doelmond wegkoppen. Uh, en dan kan Herakles nu direct gaan counteren met uh, Linse. Linse op zoek naar uh, Bruns of Rosheuvel. Maar de uh, bal komt eigenlijk tussen die twee in. En kan makkelijk door Hiarie worden verdedigd. Kostić vervolgens levert ook weer in bij uh, Bruns. Bruns nu Linse aan de linkerkant. voorzet En goed krijgt die bal er niet in omdat Bizot er nog aan zit. Dit was uh, in eerste instantie een counter die dus uh, onschadelijk leek te worden gemaakt door FC Groningen. Maar uiteindelijk kon Linsen toch weer weg aan de linkerkant. Legt de bal goed bij Oet op het 5-meter gebied. En dan zit daar nog net het voetje aan van Bizot. En gaat die bal over de achterlijn. Een corner dus aanstaande nu voor Herakles. Dat doet Linz over het algemeen. Dus nu ook vanaf die linkerkant ver naar de tweede paal. Daar staan mensen met lengte. Maar die komen niet tot koppen. Degene die wilde koppen was Oet, Raakt de bal ook wel. Maar geheel verkeerd. En dus kan Bizot nu in alle rust een doeltrap gaan nemen. Namens FC Groningen. Dat dus vaak worstelt uit. Thuis prima doet. Maar je moet eerlijk zeggen. Deze wedstrijd is eigenlijk qua kansen wel een beetje in balans. Je zou kunnen zeggen dat Herakles net iets meer van de bal heeft. Maar het echte goede positiespel van Irakens dus, leidt eigenlijk nog niet tot heel veel uitgespeelde kansen. Net dan met uh, Oet. Maar ja, dat ontstond eigenlijk uit een, een countermoment. Waar er dus heel veel ruimte was. Omdat de Groningers voor de bal waren veldmaten. Nu uh, rond zijn eigen strafschopgebied. Bal terug naar uh, Streutker. Die huurling van uh, Heerdeveen. Hij weer terug naar uh, Pasveer. Groningen met Sivkovic en Sherry. Uh, wat dreigend Pasveer. Kies dan maar voor de lange bal. Dan zal Oet nu de lucht in moeten. Maar wordt hij eigenlijk afgetroefd door Kappelhof, Krijgt hij hem met een gelukje weer terug. Nou, hij gaat naar Rosheuvel. Die ook een paar minuten geleden een voorzet gaf vanaf de rechterkant. Misschien een beetje gevangen door de wind, misschien wat effect. Maar hij kwam bij de eerste paal terecht waar Bizot uiteindelijk nog reddend moest optreden. Anders had Rosheuvel wellicht de goal van zijn leven gemaakt. Hoewel, die maakte die na eigen zeggen een beetje in de kuip natuurlijk. Hij maakte de winnende tegen Feyenoord twee weken geleden. Die overwinning van de 2-1 van Heracles. Groningen heeft weer de bal. Na 34 minuten doen we het in Almelo met heel veel regen. Maar zonder goals. NCC met de Wall Street Shuffle. Vitesse staat voor door een betwiste strafschop. Richard van der Maanen. Ja, toch een discutabel momentje. Dat zeker. Nu aan de linkerkant van het veld. FC Utrecht misschien met de voorzet vanaf de linkerflank. Die komt bij helemaal niemand terecht. En dus uh, kan Vitesse via Van Aanholt de bal weer rustig in het spel brengen. Dit is slordig wat iets doet. Bal te ver voor zich uit. Dan de kans misschien voor Utrecht... Via de ridder naar het paasje van Ayoub. Maar dan gooit Van der Heijden zich daar op het laatste moment. Nee, het is Kasja de aanvoerder op het laatste moment. Gooit hij zich ervoor en gaat deze kans voor Utrecht verloren. Het gebeurt allemaal in de 39ste minuut van dit duel. 1-0 e de voorsprong voor Vitesse, doelpunt van Atsu. Ik heb nog twee herhalingen gezien na die inderdaad toch wel discutabele penalty. De bal die gaat richting de arm. De arm die gaat in eerste instantie dan wel een beetje van Herings naar de bal toe. Dan maakt Herings ineens een ontwijkende beweging. En dan denk ik toch dat uiteindelijk de bal niet op de arm belandt, maar op de heup van de speler... Terwijl er nu weer een kans is voor Utrecht via Toornstra. Maar niet goed in de hoek geschoten. Recht op Veldhuizen af. En dus mag je zeggen over die penalty in de... Wat was het? Ongeveer 35 ste minuut dat het toch discutabel was. De wedstrijd is leuk. Golft op en neer via Ajoep nu. Korte combinatie FC Utrecht op de helft van Vitesse met de ridder. Die speelt de bal dan naar Toornstra en dan is Utrecht de bal kwijt. En dan kan Vitesse weg in de omschakeling met Van Aanholt. Ontwijkt een sliding van Van der Marel, Van Aanholt opgerukt nu diep op de helft van FC Utrecht. Piazon verdeelt het spel dan naar de rechterkant. Daar staat Ibarra. Dreigen, dreigen. Nog een keer het strafschopgebied in. Heeft daar Bulthuis tegenover zich de linksback en dan is het gevaar even geweken omdat veel mensen van Utrecht inmiddels weer terug zijn en Jibarra kiest voor de weg terug naar Van Leerdam. Dan is er weer een foutje bij uh, aanvoerder Kasja. Kan Utrecht er weer vandoor in de counter maar is Toornstra vervolgens heel slordig en maakt Jan Wouters, de coach van Utrecht, zich daar heel erg boos over want er liggen in deze fase van de wedstrijd waarin ook Vitesse zo bij tijd en wijle slordig voetbalt. Zeker mogelijkheden voor FC Utrecht. Van Anolt nu voor Vitesse. Het is leuk om na te kijken. Het is open. En er zijn kansen aan beide kanten. Vooral voor Vitesse. Piazon paast de bal even terug naar Leerdam. En zo gaat het spel dan op en neer. Is het Vitesse dat wel degelijk de betere ploeg is in deze wedstrijd. En het leidt dan ook verdiend met 1-0 door die goal. De penalty van Atsu. Het regelt nog geen doelpunt hè, in Almelo, Ronald. Nee, was het maar zo. Dan, uh, en als die andere regen dan op zou houden... dan hadden we een hele comfortabele avond. Maar na 40 minuten uh, gaat de regen onophoudelijk door. En staat er nog altijd 0-0 op het scorebord. En zijn er zijn eigenlijk de laatste minuten ook nauwelijks kansen geweest. Het uh, gaat vaak mis in de passing aan beide kanten. Heel veel ongelukkige momenten. Net niet elkaar begrijpen. En eigenlijk uh, kunnen we van beide helftallen niet heel veel chocola maken. Laat staan dat er echt uitgespeelde kansen ontstaan. Nu Bruns. Duelletje op eigen helft nog met uh, Hiarie. Aan uh, de linkerkant bij uh, Heracles. Vrij trap uh, gegeven door Liesveld. Genomen ook door de Almeloers Veldmaten speelt de bal naar Streutker. En Streutker staat weer een meter voor zijn eigen strassomgebied. Hij gaat ongetwijfeld Pasveer aanspelen. Dat doet hij ook. Dan vraagt Pasveer aan Rienstra. Ja, zak maar uit. Uh, dat gaat niet, want die wordt gedekt. En Pasveer, die met beide benen kan trappen, dat is dan altijd wel prettig. Vindt uiteindelijk het hoofd van Davidson. Maar via de Australië, ja toch, Bruns in stelling gebracht. Die in een duel met Kieftenbelt is. En dan tot ontsteltenis van iedereen hier en ook van zichzelf de vrije trap tegen krijgt omdat hij volgens Liesveld overtreding zou hebben gemaakt op Kieftenbelt en niet andersom. Het zag er eigenlijk in eerste instantie andersom uit, maar in de herhaling zie ik nu dat het inderdaad de eerste uitgestoken arm is van de middenvelder van Heracles. Dus Liesveld heeft het hier dan wel bij het juiste eind. Cherry heeft de bal namens FC Groningen, speelt hem naar Botkin, Botkin naar Kappelhof. Dat zijn allemaal Groningers op eigen helft. En daar kan men ook rustig die bal rondspelen omdat Heracles eigenlijk rond de middenlijn wacht om druk te gaan zetten. Lange bal vervolgens bij voor Magnasco. Die staat buiten het veld. Maar houdt de bal wel binnen. In de voeten van Davidson. Aan Herakles linkerkant. Die levert weer in bij Magnasco. Krijgt een tikje van Lintzen. vrij trap snel genomen. Magnasco nu uh, loopt de bal zomaar over de zijlijn. Nou, dan heeft Herakles toch de bal. En gaat Davidson nu ingooien. man die een gele kaart kreeg vorige week tegen Goediegels Eagles. Eigenlijk geschorst zou zijn, want dat is zijn vijfde. Maar omdat die wedstrijd nog uitgespeeld moet worden. telt die kaart voorlopig niet. En kan die dus vanavond gewoon als linksback acteren. In het elftal van Jan de Jonge En ziet nu dat Davidson uh, gooit. Richting. Uh, wie is dat? Rienstra wil dan wel verlengen. Dat lukt in eerste instantie niet. Groningen weer heel even aan de bal. Dan in Raakles weer en dan Groningen weer. Ja, zo gaat er dus heel veel mis. En daar waar in, nou wat zal het zijn, de eerste 20 minuten. En nog wel eens een aardige aanval op de mat werd gelegd. waaruit kansen ontstonden, is dat alweer lang geleden. En is het vooral slordig wat we hier te zien krijgen. Oet met de bal naar de linkerkant. Halverwege de helft van Groningen. dan vervolgens, die hem schept. Het strafskomgebied in. Maar die schept hem zo in de handen van Bizot. Ja, komt er toch op een fluitconcert te staan. Het publiek raakte naarmate de wedstrijd voordat eigenlijk meer en meer ontevreden. Met name natuurlijk over het spel van de Waar men zo graag weer eens een overwinning van wil zien. Voorlopig is het nog 0-0. Na 43 minuten een stand denk ik waar Groningen nog het meest blij mee is. Hey, Roda tegen de Eagles valt volgens mij al heel lang niks meer te beleven, Rachman. Nou, niet heel veel. Het staat 4-1 voor de Eagles. Dat zichzelf nog wel een heel klein beetje in de problemen brengt. Met een schot op de lat van Heusje, zojuist. Met een moment daarvoor ook nog van de Moesje. Een vrije trap zojuist die in de muur eindigde dat wel. Maar 4-1 is uh, ruim en Roda gaat dat niet meer goed maken. Voorlopig drie plaatsjes uh, winst zometeen voor de Eagles. Dat dan 11 uh, zal staan. En dat is keurig netjes voor de promovendus. Gecoacht door uh, Fouke Boy. een goede trainer natuurlijk ook. Uh, Kali op het middenveld voor Roda. Dat in deze fase wat meer de bal uh, ja, toebedeeld krijgt eigenlijk van de Eagles. Heusje, linkerkant van het veld. Hij met een uh, bal van ver gekruld op de lat boven Room. Die kon er alleen maar naar kijken. Maar zweefde door de lucht. Maar uiteindelijk dus geen 4-2, maar gewoon 4-1. De harde cijfers in het voordeel van de Eagles. Ingooi genomen, Vladiris, linkerkant van het veld. Donald nog een keer en die staat dan buiten spel. En dus mogen de Eagles achterin een vrije trap gaan nemen. Dat gaat heel lang duren, want Schmid, de rechtsback, staat vlakbij de bal. Maar loopt heel nonchalant weg en laat het over aan zijn doelman Eloy Room de nee, PSV, twee keer verslagen in de beker en in de competitie vorige week. Dat zag er allemaal heel goed uit. En ja, Filip Kalku zal toch denken, hoe hebben wij van die ploeg met zulke cijfers kunnen verliezen? 4-1 wordt de nederlaag als het niet erger wordt voor uh, Rode JC. Rode heeft een off-day, een topdag voor de Eagles. En 4-1 in het voordeel van de ploeg uit Deventer op dit moment. En we spelen nog een kleine twee minuten. Hoe lang is het bij jou nog in de eerste helft, Richard van der Malen? We gaan de extra tijd in. 1 minuut extra. 1-0 de voorsprong voor Vitesse. FC Utrecht heeft de bal op de helft van de Arnhemmers met de ridder. Goeie paas naar de buitenkant. Daar staat Takaki, de invaller voor Moelenga. Paas vanaf de rechterkant. Daar is de kopbal van de ridder. En Piet Veldhuizen gaat goed. En snel naar de korte hoek. Dat was de derde mogelijkheid voor FC Utrecht, toch ook weer. In de eerste helft. Dan Vitesse aan de linkerkant. Nu met Havenaar. Havenaar gaat binnen door. Is van de Maro kwijt. Gaat richting het Safsopp Wordt dan aangetikt door Marquiet. Van Boekel vindt het prima. En dus gaat het spel door met Prupper. Die zegt. Komt nu naar de bal toe van Aanot. Dan is er weer een sliding van Takagi. En die belandt uiteindelijk bij de ridder. Goed verdedigd door Van der Heijden. Takagi heeft de bal nu terug op het middenveld. Breed naar de meekomende oor is dat. Nog niet veel van gezien in deze eerste helft. Paul van Boekel kijkt op zijn klok. Laat toch nog even doorspelen. In de extra tijd dus. 1-0 e de voorsprong voor Vitesse. Leuke wedstrijd. Veel kansen gezien voor de thuisploeg. Maar toch ook 3 voor FC Utrecht. Nu een paasje van Van der Marel. Mislukt opgevangen achterin door Vitesse. Via Feyenoord. Fiets die trok de bal naar voren. En dan is het rust in de Gelderdoom. En leidt de Vitesse dus dat op de tweede plaats staat. 1 punt achter koploper AZ met 1-0 halverwege deze wedstrijd tegen FC Utrecht. Hier raakt groningen nog bezig, Ronald? Ja, nog een halve minuut in de extra tijd. En Groningen had eigenlijk via Sivkovic op een 1-0 voorsprong moeten staan. Voorzet van Kostic vanaf de linkerkant. Er staat dus nog 0-0. Maar Pasveer, die prima kiept, liet de bal los. Voor de voeten van Sivkovic. Ach, het is die arme jongen maar niet gegund om een goal te maken als basisspeler. Vorige week kansen tegen Roda. Nu ook al zijn tweede grote kans. Want hij stond eigenlijk helemaal vrij. En er was niemand meer in de goal. Want Pasveer lag op de grond. Maar hij schoot de bal uiteindelijk over de goal van Heracles heen. Ja, dan zie je bijna de tranen opkomen bij die 17-jarige aanvallen van FC Groningen, die het zo goed deed als invaller. Maar basisspeler zijn, dat is toch een hele andere koek. Nu fluit Liesveld inderdaad voor het laatst wat betreft de eerste 45 minuten. En gaan we hier dus rusten met 0-0. En dan uh, het slot van Roda go als Eagles. Ragnar. Het zit erop uh, op het moment dat je naar mij toe uh, schakelt. Het is bij die 4-1, die dikke vette 4-1 overwinning voor de Eagles in uh, Kerkrade gebleven. Complimentje voor de scheidsrechter die uh, goed uh, reageerde bij die 2-0 van Antonia Braamhaar. Reageerde zelf. Zijn assistent bleef uh, stokstijf staan. Durfde het niet aan om de goal te geven. De kopbal was wel degelijk over de lijn. En ja, je kunt een vraagteken zetten misschien bij het wisselbeleid van Ruud Brood. Die al heel snel met drie man achterin ging spelen. Het was toen maar 2-1 nog voor de Eagles. En toen al een verdediger eruit. De Moesje erin. Nou, die had een rode kaart verdiend. Allemaal achteraf en niet meer relevant. 4-1 dat staat voor de Eagles. Dat voorlopig op plek 11 bivakkeert in de Eredivisie. Dan het korfbal bij Frank Wieluit. Ook daar is het inmiddels uh, afgelopen. Althans wat betreft de, de eerste helft. We gaan een kwartiertje rusten. Het heeft even geduurd. voordat KZ uh, daadwerkelijk in de wedstrijd kwam. Namelijk tot 11-11. Uh, daar uh, werd uiteindelijk uh, vandaan het verschil gemaakt. Sindsdien heeft alleen uh, KZ nog gescoord. Drie keer om te weten. Dus is de ruststand in het voordeel van de gasten uit Koogsaandijk. 14 tegen 11 tegen OVVO. Dat hier trouwens in de omgeving bekend staat als Ofvo. Dus waarom ze niet vanaf het vervolg gewoon zo lekker blijven noemen. Ofo, dat uitstaat. Tekend begon aan deze wedstrijd, aan hun nieuwe avontuur. In de Korfbal League, drie jaar geweest, ook drie jaar bijna steeds iedere keer weer terug. Maar dit jaar met een kampioenschap in de hoofdklasse, weer een jaartje League, van Korfbal League verzekerd. En nu proberen om erin te blijven. Ze hebben wel de potentie, maar ze zullen moeten gaan strijden met Nick Dalto en LDODK. Om bij de onderste twee plaatsen weg te blijven, dan weet je zeker dat je een vervolg krijgt in de Korfbal League. En KZ ja, dat wordt heel lastig. Die moeten gaan meedoen om een plek in de finale van de Korfbal League. Maar met uh, alle routiniers die ze zijn kwijtgeraakt. Alle internationals, ook twee dames. Roxanne Detering en uh, Kim Koku is uh, weg. Ja, dan heb je wel heel veel kwaliteit ingeleverd. En dat zie je terug in die wedstrijd tegen Olfo. Hoewel het uiteindelijk nu nog goed gaat aan het einde van die eerste helft. Dus KZ leidt bij Olfo, 14-11.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 you don't have to stay. Maar als gaat ze de 1500 meter bij de vrouw. Want Perstijn won gisteren de 3 kilometer. En ze mag alweer meedoen, hè? Ja, ze is er gewoon weer bij, hoor. Uh, boven de 40 of niet. 41 is ze, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd... Claudia Perstijn En ze wint de eerste rit van de Russin Shikova... net zoals uh, gisteren uh, Irene Wust te grazen nam... Op de 3 kilometer de tegenstander laten rijden. En dan in de laatste meters toeslaan. Ze deed het nu ook bij Shikova. 1.5522 is in ieder geval binnen een seconde van haar persoonlijke record Ze zijn we bezig met rit 2. Daarin rijdt de Japanse Kikuchi bij het ingaan van de laatste ronde nog ietsje sneller. Dan Perstijn. Maar ja, die laatste ronde van Perstijn was heel erg goed. Het is wachten tot rit 7 voordat we de eerste Nederlandse in de baan krijgen. Dat is Anouk van der Weijden. Die rijdt tegen Lobisheva. Daarna komt Jorien Voorhuis in actie. Ook tegen een Russin trouwens, Kokova. Lotte van Beek in de negende rit. Tegen niemand minder dan Christine Nesbit. En Irene Wust, de Olympisch en regerend wereldkampioen in de laatste rit. Tegen Marit Leenstra. De rit 2 wordt toch nog door Olga Graaf gewonnen. Die doet het op zijn Perstijns. Namelijk toeslaan in de laatste meters. Maar ze komen niet aan de tijd van de Duitse. Graaf rijdt trouwens wel een persoonlijk record. En dat doet Kikuchi ook. Met 100 ste slechts van een seconde. Maar persoonlijk record is een persoonlijk record. Maar Perstijn na twee ritten. Dus met 1,55 22 bovenaan. De Nederlandse kampioenen is er trouwens niet bij. Want dat is Jorien de Die verraste iedereen Wust op het Nederlands afstandskampioenschap. Door met de titel van door te gaan. Maar Jorien de Mors resideert momenteel in Turijn. Daar verblijft ze vanwege de wereldbekerwedstrijden shorttrack erg belangrijk, want dit weekend en volgend weekend Turijn en Colomna zijn voor de short het uh, Olympisch kwalificatie -toernooi. Nederlands kampioenen dus niet, maar wel de wereld en Olympisch kampioenen. Irene Wust straks in de laatste rit tegen Marit Leenstaan. We hebben vanavond ook nog een echt degradatieduel Onderin staan NEC en RKC, die hebben allebei 9 punten. NEC heeft nog een wedstrijd morgen tegen Ajax thuis te goed. En daarboven staat Ado Den Haag met 10 uit 11 en dan kan Buur 12 uit 12. En die spelen tegen elkaar onder het toezicht van en die had kan. En wat ligt het veld er mooi bij Ronald. Ja, Als je dit nog een paar weken kunst. Oh, kunst. Is dat het? <laughs> het viel me al zo op dat het zo mooi was hier in Den Haag. Nee, het is echt, echt weer kunstgras een tapijtje noemden we dat vroeger. Hè? Nou, De laatste keer waren de spelers er anders niet erg enthousiast over, de, over nee. dat nieuwe kunstgrasveld. Ik was ook heel benieuwd toen ik hier naartoe reed. Want het regende echt verschrikkelijk hard. En of dat kunstgras het wel zou houden. Nou, dat heeft het gedaan. Er heeft zelfs een aardige voorwedstrijd plaatsgevonden. Tussen Oud-Ado Den Haag tegen Oud-Kambuur. Maar nu gaan we het echte werk krijgen over een paar minuten tussen Ado Den Haag. En je zei het al, 16e 11 gespeeld, 10 punten. We hebben nog een wedstrijd te goed. En eh, Cambu Leeuwarden, 12 gespeeld, 12 punten. Maar 11 doelpunten gescoord in 12 wedstrijden. Maar verdedigend zit het eh, ook wel goed, vandaar zoveel punten. Hemme is geblesseerd bij de Vriezen. En in zijn plaats speelt Alexander Christo -Wauw de Angolese. Overgekomen van FC Groningen. Eh, in de basis, in de spits bij Sportclub Cambuur. En aan de andere kant bij ADO Den Haag. Vorige wedstrijd was Roland Aalberg. Dat weet je misschien nog wel. Ja. Disciplinair geschorst. Omdat hij het niet eens was met de trainer. Dat hij op de reservebank zat. En dat ook nogal. Flink liet, liet horen in woord en gebaar. Hij werd toen disciplinair geschorst en nu mag hij er weer bij zijn. Opvallend deze wedstrijd, Ado tegen Cambuur, heeft nog nooit eerder in de eredivisie plaatsgevonden. Wel in de eerste divisie uiteraard, want daar hebben beide ploegen ook regelmatig gebied verkeerd. Maar in de eerste eredivisie nog nooit plaatsgevonden. Dus vandaag zo dadelijk een unicum. Om kwart voor negen. De late wedstrijd tussen Ado Den Haag en Cambuur uit Leeuwarden, onder leiding van Ed Jansen. Live sport bij NOS langs de lijn. Op radio 1. Met stap in de Name of Love. We gaan nog even kijken bij het schaatsen. Sebastian Timmerman Aangekomen in de vierde rit per stein. Nog altijd snelste. 1, 55, 22 uit de eerste rit. Daarin reed zij. En dan kijkt u naar British Sluisler uit Canada. En Luisa Slotkowska. Die komt uit Polen. Sluisler leidt. In de laatste ronde inmiddels op de kruising. Denk je aan Canada en aan de 1500 meter. Denk je natuurlijk meteen aan Cindy Klaassen. Die al heel lang het wereldrecord heeft staan. Op 79 Dat is een tijd die in deze rit nu voorbij is, maar uh, Slotkoska is nog niet bij de finish, want dat is de Polsen nu pas. Dat is het verschil. 1.5-63 is ook niet genoeg om uh, Perstijn van de eerste plaats te verdringen. Het is wel een persoonlijk record voor Slotkoska, die dat trouwens gisteren ook al reed op de drie kilometer. 1, 56, 62 is een teleurstellende tijd voor Schussler Klassen, Die schaats trouwens nog steeds, maar is niet uh, aanwezig, althans niet als rijster in uh, Calgary... bij de eerste wereldbekerwedstrijden, want zij is geblesseerd aan haar knie. Ze heeft al veel blessures gehad in haar carrière. Maar ik denk dat dat wereldrecord nog wel een tijdje staat. Want dat was echt een, een tijd dat klassen ongeloo een ongelooflijk hoog niveau had. Perstijn dus nog altijd het snelste met haar 1,5522. Ik vind het nog niet supersnel gaan op deze 1500 meter bij de vrouwen. Wellicht gaat dat veranderen in het tweede deel. Dat moet er natuurlijk wel over gaan veranderen in het tweede deel van de 1500 meter. Nog twee ritten wachten. En dan krijgen we met Anouk van der Weijden de eerste Nederlandse in de baan. En ze gaat het dan opnemen tegen J.Katerina Lobisheva van der Weijden. Zesde op het Nederlands kampioenschap mag hij rijden... omdat Jorien Tamos, de Nederlands kampioene, er dus niet is. Brian Schouten heeft een contract getekend bij het Franse CIP Moto3-team... dat uitkomt in het MotoGP Wereldkampioenschap. De 19-jarige Schouten brak dit seizoen door in het Open Spaanse kampioenschap... waar hij momenteel op de tweede plaats staat. Schouten maakte ook al drie keer met een wildcard zijn opwachting bij de TT in Assen.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 Young man down at the disco Just keep it simple Williams. Go gentle. Vitesse FC Utrecht. Richard van der 1-0 voorsprong voor Vitesse. Drie minuten zijn we onderweg in de tweede helft. Ruiter, de keeper van Utrecht, heeft de bal Havenaar gejaagd. Zoals uh, Vitesse, zeker in thuiswedstrijden, direct bij balverlies snel druk zet En het is, uh, ja, als je kijkt naar die eerste drie minuten is het toch weer een voortvarend begin van de thuisploeg. Met zojuist ook uh, weer een kans voor Vitesse. Atsu, strand op Ruiter. En het publiek het vindt het allemaal prachtig. Het wordt vermaakt hier in de Gelderdoom. Want uh, Vitesse speelt bij Vlagen zeer interessant en uh, goed voetbal met veel beweging, veel snelheid en leuke combinaties. Nu in de middencirkel is het Prupper die helemaal is opgeleefd sinds hij dit seizoen weer basisspeler is onder Peter Bos. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Daar staat Ibarra. Gaat heel vaak naar binnen. Doet dat nu ook. Balletje kort naar Piazon. Die probeert dan in de drukte Ibarra te bereiken. Dat mislukt. En via Bulthuis wordt de bal dan weggeschopt naar nou, helemaal niemand van FC Utrecht. Maar wel naar Van der Heijden. En dan kan Vitesse dus opnieuw beginnen met Piazon. Korte combinatie met Van Aanholt Mislukt. Dan zit Takak ...daartussen met een sliding ook... Uh... Zorgt hij voor balbezit voor FC Utrecht. Dat dan via Markiet de bal helemaal terugspeelt naar Ruiter. En Ruiter vervolgens met een hoge bal naar de linkerkant. Nog altijd op de eigen held van Utrecht. En weer wordt er heel vroeg druk gezet. Nu van achteruit via Kasia. En dat levert dan direct weer balverlies op bij Utrecht. En dus gaat Vitesse opnieuw. De ingooi vanaf de rechterkant is inmiddels genomen. Balverlies omschakeling. Moment nu voor Takaki FC Utrecht. Bal gaat naar de linkerkant. Daar staat oor. Kan hij hem binnenhouden Er zit een voet tussen... Van Leerdam over de zijlijn en zo is het na vijf minuten in de tweede helft 1-0. En zal ik toch ook nog even heel kort terugkomen op die discutabele penalty in de perskamer. Zojuist met veel collega's op een groot scherm nog eens keer goed teruggekeken. Het beeld werd stilgezet en dan kun je toch uiteindelijk maar één conclusie trekken volgens mij. Het was een cadeautje van Paul van Boekel. Een onterechte penalty kreeg Vitesse in de eerste helft. Maar Atsu mocht wel het buitenkansje verzilveren vanaf 11 meter. En zo staat het dus 1 tegen 0. Het is dus blijkbaar de avond van de toegekende en niet toegekende strafschopper, Ronald van der Geer. Ja, wat ouder ook eentje na een minuutje of drie bij Heracles Groningen met Oet en Botteguin. Toen zei Liesveld nee en gaf die Oet ook een gele kaart voor een Swalbe. Voor een ook wij hebben hem nog een keer teruggekeken en we kunnen niet anders concluderen dan dat het gewoon een penalty was. Die is Heracles dus ontzegd. Het is nog altijd 0-0 in Almelo. We spelen een minuutje of 4 bijna in de tweede helft als de thuisploeg de bal heeft. De wedstrijd die gedomineerd wordt door regen. Het veld wordt gladder en gladder. Je ziet zelfs nu wat kleine plasjes als de spelers vallen. Zie je water op de voorzet vanaf de linkerkant. Davidson in het strafschopgebied. Brunsch er niet bij. Rosheuvel kapt hem richting zijn linkerbeen. Nou, krijgt hem bij toeval. en op de benen van Bizot. Geschoten door Linzen die daar dan ook nog stond in dat strafschopgebied. Ja, die bal gaat van voet naar voet, heel snel. begint bij Rosheuvel, vervolgens via Bruns. Dus ineens Lins. en dan is dan uh, Bizot de winnaar uiteindelijk. Want die krijgt die bal vallend op zijn voet. En voorkomt daarmee de openingstreffer in uh, deze wedstrijd. Zo uh, beginnen we dus aardig aan uh, de tweede helft. Zoals we ook aardig begonnen aan uh, de eerste 45 minuten 25 minuten was het zeer acceptabel. Maar uh, de tweede helft van de eerste helft was het eigenlijk met name vrij rommelig. Nu een uh, misverstand tussen uh, Bruns en Rosheuvel. Groningen het snel richting Sivkovic. De jonge spits van Groningen. Die dus bezig is aan zijn tweede wedstrijd als basisspeler. En maar geen goal kan maken. Heeft er vier in liggen als invaller. Eerste helftwedstrijden. Maar als basisspeler is het toch andere koek. Dat merkt hij in deze wedstrijd. Pasveer heeft de bal. Geeft hem naar Van Dijk. Van Dijk dan maar weer terug. Naar Pasveer. Thierry komt dan wel wat stoornen. Daardoor moet Pasveer wat sneller handelen. Bal richting Davidson aan de linkerkant. Vervolgens in de as gevonden. Wordt de diepte gezocht door Rosheuvel en Bruns. Maar daar staat tussen Wijnaldum. een balletje op het hoofd. Even naar Kieftenbelt, Dan krijgt hij hem terug. En speelt hij hem terug naar Bizot. Lange bal weer van de Groningen keeper. We wachten dus nog altijd op de eerste treffer in Almelo. Na 50 minuten is het nog altijd 0-0. Het wachten is ook nog op een treffer in Den Haag. Maar ja, die zijn net begonnen. Andy. Ja, een minuutje of vijf zijn we hier bezig. Uh, om precies 6 minuten en 20 seconden. Begon met een minuut stilte. Nu een hoekschop voor ADO Den Haag. En die gaat eigenlijk langs alles en iedereen heen. En kan opgepikt worden door kampuur. 0-0 de stand dus. Een minuut stilte voorafgaand aan deze wedstrijd. Vanwege het overlijden van Joop Everstein. 92 jaar geworden. Oud uh, voetballer van ADO. Zelfs Nederlands kampioen geweest met een team... Ik dacht, als ik goed me herinner, in 1942. En uh, ook nog bestuurslid geweest bij deze club. Vandaar de minuut stilte. De wedstrijd is uh, aardig begonnen met twee aanvallende ploegen. En de eerste, de beste aanval was een mooie voor ADO Den Haag. En leverde bijna een doelpunt op. Maar bijna is het niet helemaal. Ook kambuur al een keer gevaarlijk voor het doel van keeper Coutinho geweest. Maar uh, ook uh, dat heeft uh, niets opgeleverd. Nu is de bal aan de zijkant, aan de linkerkant. Halverwege de ADO-helft over de zijlijn gegaan. En mag er gegooid gaan worden door Ado via Aron Meijers. Gaat dat doen ja, naar iemand die vrij staat. Dat is uh, eens even kijken. Wie is dat? Cabral. En uh, die krijgt de bal wel tegen zich aan. Maar dan gaat de bal weer over de zijlijn. En dan mag Cabral de bal teruggeven aan iemand van cambuur Leeuwarden. Cabral die net met de voorzet kwam. Die uh, best gevaarlijk was. Maar Nienhuis, de keeper van cambuur Leeuwarden, werd niet verder in de problemen gebracht. Ado in balbezit via van Duinen. Maar die raakt de bal kwijt. En dan kan er overgenomen worden. En dat uh, wordt goed gedaan als Lukoki snel genoeg is. Die is heel snel. Maar Beugelsdijk uh, uh, loopt goed in het uh, gat. Loopt uh, de weg dicht van Lukoki. Schiet de bal over de zijlijn. Nog even kijken wat de uh, inworp voor Kambuur oplevert. Want de bal ligt aan, uh, zeg maar, ter hoogte van het strafschopgebied aan de rechterkant. Maar nu speelt Lukoki de bal zelf over de zijlijn. En dus mag Ado gaan gooien na bijna acht minuten spelen. In een niet al te best gevuld stadion in in Den Haag staat het bij Aden Den Haag tegen Kambuur nog altijd 0-0. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse vrouwen op de 1500 meter in Calgary, Sebastian? Nou, nog niet goed. Eentje gezien pas hoor. Dat, euh... Maar die deed het niet goed. Aan Hoek van der Weide wel een persoonlijk record. Maar 1,56,75. Voorlaatste momenteel. Daarvoor kom je niet naar Calgary. Het moet harder gaan. Jorien Voorhuis als tweede Nederlandse vrouw nu in de baan. In de achtste rit van de tien tegen de Russin Skokova. En uh, we hebben trouwens wel al drie vrouwen gezien die sneller waren dan uh, Perstein. De eerste was Idan Jato. 1,5517, persoonlijk record voor de Noorse. Daarnaast Sablikova. Jawel, de bronzen medaillewinnares van de Olympische 1500 meter in Vancouver. 1,5444, ook voor haar een persoonlijk record. En Lobisheva, de Russin, staat daar tussenin. Die staat dus tweede. En reed ook een persoonlijk record. Jorien Voorhuis zou dat natuurlijk ook wel graag willen doen. Haar persoonlijk record staat alweer een tijdje op 1,5520. En neemt het voortouw, het initiatief in de eerste volle ronde tegen Skokova. En dan komt Voorhuis door in 4,520. 54-33, daarmee is ze wel iets sneller dan de Sablikova was. Maar ja, Sablikova reed een hele degelijke 1500 meter ook qua rondetijden. Met uh, nauwelijks verval, uh, bijvoorbeeld in haar, uh, tussen de eerste en de tweede volle ronde. Had ze maar 18e van de seconde verval. En er zijn maar weinig schaatsters die dat kunnen. Voorhuis die stort ook al een beetje in elkaar, want Skokova is inmiddels onderdoor gekomen dankzij de binnenbocht. En dan zullen we zien dat Skokova de Rusin bij het ingaan van de laatste ronde een veel bredere rondetijd heeft. Dan komt de Rusin door 29 ja, kijk, 30-1 voor Jorien Voorhuis. Die komt daar nu al de vrouw met de hamer tegen. En Skokova die rijdt rustig door inmiddels de kruising op. Dacht net wel te zien dat de Russin ergens een blokje wegtrapte. Maar goed, daar moeten de scheidsrechter straks nog maar even naar kijken. Voorhuis knokt zich terug richting de Russin. Die ook een beetje stilvalt in de laatste buitenbocht. Nou, misschien dat Voorhuis deze rit toch nog kan winnen. Armen los bij Skokova. Snelste tijd van Sablikova. Zit er nog een beetje in. Nee, toch niet. Nee, Sablikova gaat als Leidster het nieuws in. Voorhuis de negende tijd. Ze verliest het duel met Skokova. 1,55-54 is ook geen persoonlijk record voor de Nederlandse. Roda go Ahead Eagles is al afgelopen. Het is daar 1-4 geworden. Twee wedstrijden zijn een minuut of 10, 12 bezig in de tweede helft. Herakles Groningen 0-0. En Vitesse leidt tegen FC Utrecht met 1-0. En na een minuut of 12 is het bij Ado tegen Kambuur nog 0-0.